6 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in het land is de brandweer vannacht aangevallen bij het blussen. Daarbij is een aantal raddraaiers aangehouden. In onder meer Gouda, Schiedam en Rotterdam werd een mobiele eenheid ingezet. Volgens een woordvoerder zijn er in Rotterdam opvallend veel mensen ernstig gewond geraakt. Ook zijn er veel ruiten gesprongen door zwaar vuurwerk. Schrijver, liedjeschrijver en journalist Herman Pieter de Boer... is vannacht in Eindhoven overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was al geruime tijd ziek. Herman Pieter de Boer laat een omvangrijk oeuvre achter. Dat bestaat uit verhalen, gedichten, columns, romans, hoorspelen en liedteksten. Hij vertaalde onder meer 'Laat me' voor Ramse Shaffi... en schreef verschillende liedjes voor Kinderen voor Kinderen. Herman Pieter de Boer kreeg verschillende prijzen... waaronder een gouden harp in 2002 en werd koninklijk onderscheiden. Hij is 85 jaar geworden. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... heeft voor het eerst gesproken over de executie van zijn oom. De voormalige rechterhand van Kim werd op 13 december ter dood gebracht... nadat hij was veroordeeld voor samenzwering en verraad. In zijn nieuwjaarstoespraak sprak de Noord-Koreaanse leider... over het doodvonnis als de uitschakeling van een vuile verrader. Letland is sinds middernacht lid van de eurozone. Het is daarmee het achttiende land waar de euro het officiële betaalmiddel is. Letland voldoet ruimschoots aan de EU-normen. Het heeft een overheidstekort van 1,4 procent van het bruto binnenlands product... en een staatsschuld van minder dan 40 procent. De invoering van de euro betekent het einde voor de LATS. Dat was tot gisteren de munteenheid van Letland. Het weer opklaringen met minimaal rond 3 graden. De komende dag vrijwel droog met af en toe zon. Het wordt 6 tot 8 graden. In de namiddag en avond vanuit het zuidwesten regen en aan zee een stevige wind. De komende dagen is het wisselvallig en zacht met middagtemperaturen rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Woensdag 1 januari. Goedemorgen. Wens u een gelukkig en gezond 2014. Ook in het nieuwe jaar en op het vernieuwde Radio 1... brengen we u s morgens zo snel mogelijk het laatste nieuws. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Veel veranderd is er op Radio 1 vanaf vandaag. Dat hoort u vandaag of morgen allemaal wel. Wij praten u net als vanouds bij over het nieuws van de afgelopen uren. Politie en brandweer zijn vannacht verschillende keren aangevallen. Onder meer in Schiedam en Rotterdam. De ambulance in de regio Rotterdam had het druk. Er is zo'n twintig keer uitgereden voor vuurwerkslachtoffers, zegt de politie. Maar uh, enkele daarvan uh, waren zeer ernstig. In Spijkenisse raken een vader en zoon gewond aan het hoofd bij het afsteken van vuurwerk. Uh, in Vlaardingen heeft een man een vuurjakprojectiel in een betonnen vuilcontainer uh, gegooid. En vervolgens is die gehele vuilcontainer geëxplodeerd. Daarbij heeft hij verwondingen opgelopen aan hand en been. En in de... Koedoodstraat in Rotterdam heeft een 47-jarige Rotterdammer zijn hand verloren bij het afsteken van een illegaal stuk vuurwerk. In Medenblik kwam gisteravond een man om het leven door vuurwerk. Het is niet duidelijk of het om illegaal vuurwerk gaat. De politie kan er nog niet veel over zeggen. Toen we te plaats kwamen bleek daar een 51-jarige man uit Medenblik als gevolg van vuurwerk overleden te zijn. Um, dit gebeurde op het geldeloze pad in Medeblik. En uh, nou ja, goed, alle hulpverleningsdiensten zijn uh, ter plaatse geweest. Daarvan. Drie jaar geleden vielen er voor het laatste doden door vuurwerk. Kritiek van de advocaat van tientallen gearresteerde jongeren... uit het Noord-Brabantse Veen. Hij vindt dat de politie onschuldige omstanders heeft opgepakt. Eergisteren keerden zo'n honderd Brabantse jongeren... zich tegen de politie en brandweer... nadat zij autovrakken in brand hadden gestoken. De burgemeester vindt juist dat de politie goed werk heeft verricht. Er zitten grenzen aan eh, hoe je hulpverleners bejegent. En als toch wat gebeurt en de politie probeert daar de weg te vereffenen... om de brandweer het werk te laten doen... er wordt met glazen gegooid, met beerflesjes gegooid en dat soort zaken... zwaar vuurwerk, dan moet de politie de grenzen stellen. De gearresteerde jongeren vierde de jaarwisseling in de cel. En wie ook niet de jaarwisseling vierde op de manier die ze van tevoren hadden bedacht... zijn de wetenschappers, toeristen en journalisten die vastzitten op een schip op de Zuidpool. Toch maakten ze er maar het beste van. Hi everyone, this is the Australase Antarctic expedition. We're on the top floor with Chakowsky in the tent. And we're just about to enter 2014. Lots of snow and lots of ice. Lots of penguins who are very, very nice we record really food and company, but bloody great shape, we are still stuck here. De beursen op Wall Street hebben hun beste jaar gehad sinds de jaren 90. De Dow Jones ging het afgelopen jaar ruim 26% omhoog. En ook de AEX deed het goed, een rendement van ruim 17%. Ander positief economisch bericht kwam van de Franse president Hollande. De economische crisis in Europa is volgens hem voorbij. Europe a réussi enfin aan de financiële financiële crisis die ze van 2008 Hij zei dat hij in zijn nieuwjaarstoespraak. Ook andere regeringsleiders spraken hun volk toe. Onder hen de Russische president Poetin. Hij sprak ferme taal. Poetin zegt dat hij blijft strijden tegen het terrorisme totdat alle terroristische organisaties zijn vernietigd. We hebben een gezondheid en een passie nodig om de terroristen en in Eindhoven is kort na Middernacht schrijver Herman Pieter de Boer overleden. De Boer schreef verhalen, gedichten, columns en romans. Maar bij het grote publiek was hij vooral bekend van zijn liedteksten. Zo schreef hij onder meer Visite van Lenny Koer en dit liedje van Kinderen voor Kinderen. Herman Pieter de Boer is 85 jaar geworden. Ja, dan een eerste blik in de kranten van vandaag. Nou, die kranten zijn er niet. Maar ze hebben ook websites. En al die websites laten vrolijke foto's zien van mensen die oud en nieuw vieren. Maar het was niet alleen feest. Alle sites melden dat de brandweer in Gouda en Rotterdam gisteravond is bekogeld... met stenen en glaswerk. Het is niet duidelijk of er al mensen zijn aangehouden. Brandweer werd bekogeld terwijl ze brandjes aan het blussen waren. Verder lijkt het redelijk rustig te zijn geweest. Althans, tot op dit moment is er weinig bekend over ongeregeldheden. De Telegraaf meldt verder ook op de voorpagina van de site... dat Letland sinds vandaag het achttiende land is... dat is toegetreden tot de eurozone. Volkskrant meldt dat er kort na middernacht... meer dan 75.000 klachten waren over vuurwerk. Meldt Arno Bonte, een van de initiatiefnemers... van de website vuurwerkoverlast.nl. Na zeven uur spreken we trouwens. Op ad.nl een overzicht van nieuwtjes rondom oud en nieuw. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat de hoofdprijs van de staatsloterij in Friesland viel. In totaal waren er 4,2 miljoen staatsloten gekocht. Dat is geen record, want dat werd vorig jaar gevestigd met 4,4 miljoen loten. Trouw heeft op de voorpagina van de website de laatste terugblik op 2013... maar ook een verhaal over Rotterdam, waar het vannacht rumoerig was. De politie heeft het over veel incidenten in de regio, vernielingen en ook opstootjes. NRC.nl meldt als belangrijkste nieuws dat Wall Street op recordhoogte het jaar heeft afgesloten. Effectenbeurzen hebben hun beste jaar gehad sinds eind jaren negentig. En op NOS.nl kunt u een portret lezen van Herman Pieter de Boer, schrijver, liedjeschrijver en journalist. U hoorde dat net heel overleed kort na middernacht. Komen we later deze uitzending ook op terug. <middels> Daffy met Mercy. Meerdere plekken in het land is de jaarwisseling rumoerig verlopen, heeft dat gehoord. Zo werd onder meer in Rotterdam de brandweer gehinderd bij het blussen van het brand. Ze werden door omstanders belaagd met vuurwerk. Ook in Gouda en Schiedam werden brandweerlieden bekogeld met stenen en glas. In Alkmaar zijn er s'nachts normaal 10 politieagenten op de been. Afgelopen nacht waren dat er 60. met ook nog eens de mobiele eenheid achter de hand. Niet dat de stad een speciale reputatie heeft, maar het loopt nu eenmaal wel eens uit de hand daar. Jeroen de Jager ging op surveillance met commandant Kostiaan Kleijweg. Ja, We staan nu op, de, op het uh, vnitsen. En uh, we gaan kijken of we daar even kunnen aanbellen. Kostiaan Kleijweg is operationeel commandant vanavond van de politie. En met hem rij ik rond in Alkmaar om te kijken wat er gebeurt van oud opnieuw. Is zo'n uh, nieuwjaarsnacht spannender voor jullie als politie dan een normale dienst? Er, er heel veel mensen op straat zijn... En daardoor zou uh, er eerder wat zou kunnen gebeuren dan uh, in een normale nacht waar minder mensen op straat zijn. En het vuurwerk misschien? Als ze het tegen de politie zouden richten, dan wordt, maakt dat het natuurlijk wel spannender. Uh, ik heb zelf het idee dat het vuurwerk dit jaar wel heel erg heftig is. In de zin van dat de knallen veel harder zijn dan andere jaren. Dat hebben we zelf natuurlijk ook wel uh, gemerkt, dat er wel uh, vuurwerk, uh, in ieder geval beter vuurwerk of hardere knallen zijn dan, uh, dan uh, voorgaande jaren dat is wel, wel opvallend. Ja. Nou, we zitten vlak voor 12 uur. Nog een minuut of twee. Is het dan zaken om uh, op een bepaalde plek te zijn? Of uh, juist van de straat af te zijn? Nou, het is uh, in ieder geval niet handig om uh, midden in de wijk te gaan staan. Dus uh, we zoeken in ieder geval even een plek waar we wel centraal staan... maar uh, niet midden in het vuurwerk terechtkomen. Wat merk je dat de laatste jaren dat je doelwit bent als uh, politieagent? De laatste jaren is dat wat mij betreft in ieder geval niet het geval geweest... Maar ja, om, het, om het te voorkomen en om het niet uit te lokken, nou, zoeken we in ieder geval een plek waar het wat minder het geval kan worden. Namens ja. de dag, dames en heren van het 2014 en wij allemaal allemaal gezond, veilig en vooral gelukkig. We zijn even uitgestapt, want hier een brand op straat. Dat is het ergste wat we tot nog toe hebben meegemaakt. Dit is hinderlijk hier, hè? Dit is wel hinderlijk en uh, ze blijven er steeds meer spullen opgooien. En wat hier toch nog best druk verkeer is, uh, werd er net al bijna eentje voor zijn benen gereden. Dus uh, we willen graag dat het uitgaat, omdat ja. er anders mensen omheen blijven lopen. Ja, de geen grote mensenmenigte. Het is eigenlijk een klein clubje uh, jongeren die dit veroorzaakt. Even over die jongeren, want er is hier iets speciaals in Alkmaar uh, vanavond aan de hand. Er zijn preventieve dwangsommen opgelegd. Aan twintig jongeren heb ik begrepen, dwangsommen van 2500 euro. Door de gemeente, wat is de bedoeling daarvan? Nou, het is een preventieve maatregel. En die is eigenlijk bedoeld om de jongeren die zich het afgelopen jaar al misdragen hebben... om die tijdens de jaarwisseling wat rustig te houden. Uh, en ze daardoor dus een dwangsom op te geven dat als ze zich misdragen... dat ze dan uh, een boete krijgen die door de gemeente wordt opgelegd. De jongeren zijn ook allemaal bezocht, hè? De jongeren zijn allemaal bezocht. Die zijn uh, aangelopen, zoals dat heet. Die zijn uh, door de collega's uh, bezocht. En ze hebben een brief gekregen waarin uh, de dwangsom is duidelijk gemaakt. ...en de is is gesneuteld door een vuurwerkbom wat afgestoken is door een jongen. Die jongen heeft is weer gezet met Hier is een uh, vuurwerkbom afgegaan. Dit is de eerste waarvan ik ook de schade zie. Die ja. heeft uh, dat raam er gewoon uitgeblazen. Ik zie het ook voor het eerst. Dus, uh, en zeker vanavond. Dus, maar uh, dat geeft zetere. aan hè, wat, wat voor uh, enorme bommen er op dit moment uh, verkocht ja. worden. Blijkbaar. Ja, dat geeft in ieder geval aan dat er heel wat kracht zit... achter, uh, achter vuurwerk uh, wat er afgestoken wordt. Uh, ja. uh, wat dit uh, kan uh, veroorzaken we, gaan we terug naar het uh, hoofdbureau nu. Ja. Het is nu bijna twee uur. Uh, al met al, conclusie over de afgelopen twee uur. Nou, wat mij betreft is het nog steeds een rustige nacht. We hebben het in ieder geval rustig gehad, maar ook de andere meldingen die je gehoord hebt, die, die uh, lijken daarop te duiden. Hè? Ja, ik heb geen meldingen gehoord die echt schokkend waren. Nee. Nee, allemaal, het hoort allemaal een beetje bij, uh, bij OES-nacht. Ja, geen echte grote geweldplegingen ten aanzien bijvoorbeeld van uh, politie of andere hulpverleners? Nee, zover we hebben mee kunnen luisteren is er geen geweld geweest tegen, tegen hulpverleners. Nee. Nou, goed begin van 2014. Nou, dat, uh, dat is het zeker. Daar zijn we blij mee. Zo verliep de nacht in Alkmaar. Ging niet overal even rustig aan toe. Hoort u later deze uitzending meer over. U leest er al over op onze website nos.nl. .no. Het is 16 minuten over 6. Een supermarkt in het dorp wordt steeds meer een luxe. De afgelopen 10 jaar hebben zeker 500 kleine supermarkten hun deuren moeten sluiten. Meer dan 100 dorpen zijn inmiddels hun enige supermarkt kwijt. Een van die dorpen is Latrop, 400 inwoners in Twente. Na ruim 180 jaar sloot Buurtsuper Troefmarkt gisteren de deuren. Ja, dat en ja We zien elkaar. In, uh, ja, maar het, uh, het, ja, het is niet om. Bedankt in ieder geval. Ja, oké. Okay. Heeft u veel van dit soort bezoekers over de vloer gehad vandaag? Ja, we hebben veel mensen. Uh, veel mensen met een bloemstukje. Mensen die even uh, mevrouw Groeneveld even de hand komen geven. Mevrouw Groeneveld is uh, 86. Het troefmarkt recht langs de kerk in Latrop. Die voor is meest leeg. De zuiverkoeling. zuivelkoeling. broodrek is leeg. We hadden brood van de warme bakker. Er uh, werd iedere dag gehaald. Uh, Wat doet u nu om dit zo te zien? Zouden, uh... Toch, ja. Ja. We hebben 20 jaar hierin geïnvesteerd. Uh, het is niet de bedoeling dat je dan stopt. Maar uh, helaas, uh, het is niet anders. De inwoners, uh, het dorp is te klein. Uh, de mensen gaan uh, zoeken, uh, ook in andere winkels. Je, je kunt niemand uh, verplichten om te komen. Maar het is, voor het dorp is het een aardelating. Sociaal is het uh, jammer. Het postkantoor valt weg. Uh, postzegels, aangetekende brieven, pakketdienst... Kijk, als Albert Heijn 3000 pakjes boter verkoopt... en daar zijn een op verdient, uh, verkopen wij de 30. En die marge is natuurlijk veel kleiner en veel minder. Ja. Dus je komt in die neerwaartse spiraal. en dat, dat, ja, dat zien mensen in de winkel ook en dat is gewoon jammer. Maar de omzet is er niet meer en de, de omzetsnelheid is er niet meer. Dus deze winkel heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt... de Tweede Wereldoorlog ja. en... Ja. Ja. Ja. recessie is overleefd, alles. En nu in de moderne tijd met uh, toch de schaalvergroting... in de groeikernen, internet, uh, ja, valt het gewoon tegen. Gaan nou, we even naar uh, uw tante toe. Hoe lang werkt u hier al? 48 jaar. 48 jaar in deze winkel. Ja. Wat is dit voor dag voor u? Dit is een ja, een triestige dag. Ja. Hij heeft zoveel jaren gedaan. En dan, je bent zo met de mensen in ja, contact. En dan is het afgelopen. Ja. Begrijpt u dat er een einde aankomt? Waarom dat nou is? Ja, wel. Dat begrijp ik ook wel. Dat het al minder is. Hè? Ja. ja, het is jammer u heeft vast in het verleden ook moeilijke periodes bij deze winkel meegemaakt. Is het dit het begin? Nou, nou, dat ging wel. Maar toen had hij hier nog zes winkels. Maar toen had hij er wat bij, een boerderij en zo. En dat is nu allemaal afgelopen. Ja. En dan heeft het groter. en dan ja, dat kan het niet meer. Nee. Oh, wat, zijn, wat is de dichtstbijzijnde supermarkt nu? Waar is die nu? De Denenkamp. In Derenkamp. In Derenkamp, 8 kilometer afstand. Aha. Albert dat is 7 uh, kilometer afstand. Ja. Denkt u dat er nog supermarkten zoals deze kunnen voortbestaan uiteindelijk? Um, ik denk het niet. Als je nu 10 jaar of 15 jaar vooruit kijkt, denk ik dat er kaalslag nog veel groter wordt. Maar je ziet het ook in de grote stad. De leegstand aan winkelpanden. Niet alleen in de kruideniers, maar de boekhandel, de speelgoedwinkels. Internet uh, biedt heel veel voordelen. Maar biedt ook voor een kleine ondernemer heel veel nadelen. Nou, laten we even positief afsluiten. Um, want het is tenslotte 50% korting ja, vandaag. Dat is het. Ja, dat is het ook weer. Of je nou wat wilt meenemen. Nou ja, dat dacht ik wel. Dus ik zie hier dit mandje nog staan. Ja, weet je, ben je zo opgetroot? Uh, nou ja, ik trouw het niet, maar ik heb wel een vriendin. Ja. En uh, misschien wel kinderen? Uh, ja, ja, ja. Nou, Snoepjes is dus altijd een optie, denk ik. Uh, okay. Feestspekken. Uh, spekken. Feest, spekken. Hoe toepasselijk. Voor een autodropje onderweg is wel handig. Oh, Dubbeldek. Ja. ja, dat is ook goed. Ja. Ja, je zou kunnen zeggen, nog een amaretto is altijd wel lekker als een beetje lukeurachtig achter. idee. Oh, amaretto, dat is goed. Dan zal ik hier even in een nieuw mandje doen. Ja. Alsjeblieft. Voor de service, deed u dat altijd zo? Ja, klanten worden hier netjes behandeld. Dus ik heb nog de muisjes. De, ah, kijk. De laatste chocolade houden, alstublieft. Ja, weerenschap leeg. Ja, weerenschap leeg, precies. We hebben dit jaar makkelijk met balansen. Ik bedoel, want we zijn nog een keer klaar. Uh, U ziet dat... er ook weer een voordeel in. Nou ja, het is meer met pijn uh, in het hart. Maar goed, het is niet anders. Chocoladepinda's ja. zijn ook, lekker. Ja. Ja, is ook lekker. Is ook wel lekker in de auto. U hoorde de eigenaar van de supermarkt, Hans Japink... in gesprek met verslaggever Nick Wouters. Straks na half acht meer hierover. Dit is tot negen uur het NOS Radio 1-journaal. Hoor u een New Year's Day. Zes minuten voor half zeven. Duizenden bouwvakkers hebben vorig jaar hun baan verloren. Het Economisch Instituut voor de Bouw voorspelde dat al een jaar geleden in januari. En inderdaad, de sector kromp in 2013 nog eens met 5%. Vijftigduizend fulltime banen zijn sinds het begin van de crisis verloren gegaan. Mark Robin Visser ging één jaar geleden naar bouwbedrijf Van Dijk in Hardenberg. Ik heb al even mijn neus in Hardenberg achter de deur van de werkplaats gestoken. Hoe is het hier gegaan? Van Dijk had een aantal jaar geleden nog uh, 300 mensen in dienst. Ja, dat klopt. Hoeveel zijn er nog van over? Ja, uh, december nog een reorganisatie gehad. En uh, dat betekent dat we over uh, drie maanden uh, ja, iets uh, boven de 200 liggen. Ja, aan de ene kant moet je naar de cijfers kijken. Aan de andere kant moet je ook je eigen kop blijven volgen, zeg ik altijd. Ja, zelfs als je geen uitzicht hebt, moet je vooruit blijven kijken. Je moet vooruit blijven kijken, je moet blijven investeren, maar je moet blijven vernieuwen. Ja, vertel, wat is jullie antwoord? Ja, dit is onze lego fabriek. Een lego fabriek? Ja, ja nou, de, de bouw is, uh, is dus altijd voor de sloop. Dus je bouwt is en er wordt gesloopt. En als je met uh, dit lego systeem bouwt, uh, dan kun je het ook hergebruiken. En dat betekent dat je grondstoffen waarde blijven houden. Mijn lego, waar ik twintig jaar geleden, dertig alweer ondertussen, zelf mee speelde. <lacht> daar spelen nu mijn kinderen mee. Die maken daar andere gebouwen mee als ik toen maakte. Met dezelfde blokjes. Maar diezelfde blokjes die zijn nog steeds, uh, houden hun waarde. En je kunt er nog steeds mee bouwen. Ja. Zojuist binnengekomen architect Huip S Eshuis uit Enschede. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft het ook niet makkelijk? Wij hebben het niet makkelijk, maar uh, we, we houden het nog steeds goed vol. Oh, ik zie in elk geval bedrijvigheid. Dus dat is altijd goed om te zien. Er moet uh, veel bouwgeluid zijn. Dat doet ons altijd goed. Ja, hoe meer lawaai, hoe beter. Zeker, zeker. We moeten positief blijven. Uh, dat gezonde daar helpt ons ook niet verder. Ja, eh, ja, maar ook, ja ik, ik, ik sta hier nog uh, met u aan. Uh, ik, ik kan nog praten over de toekomst van dit bedrijf. En er zijn mensen die dus afscheid hebben genomen, die thuis zitten. Ja. En die uh, hun zorgen maken over een hypotheek die ze moeten betalen. En dat soort zaken. Dus voor die mensen is het echt triest. Deze dagen gaan onze verslaggevers terug naar locaties waar ze afgelopen jaar waren en dus terug naar bouwbedrijf Van Dijk en Hardenberg. Jeroen Schutteijzer ging er kijken. Dat, is dat hout voor kozijnen. Dat is hout voor kozijnen inderdaad. Ja. Stijlen, dorpels. Jeroen Van Dijk van bouwbedrijf Van Dijk. Ja, het was een, uh, een moeizaam jaar. Begin van het jaar had u nog 200 mensen in dienst en nu zijn het er 150. Ja, we zijn eigenlijk uh, vanaf 2009 gehalveerd in zowel omzet als, uh, als personeelsbestand inderdaad. En de vraag is natuurlijk, is dit de bodem? Ik denk wel dat we het ergste achter ons hebben. Uh, verbetering zien we zeer zeker nog niet. Uh, maar we, we hopen dat we nu wel naar een stabiel niveau gaan. In welke markten bent u vooral actief? Eigenlijk heel breed, woningbouw, verbouw, renovatie, scholen, ziekenhuizen, zorgcomplexen. Ah, dus u heeft wel heel breed ingezet, hè? u bent niet alleen afhankelijk van de woningen? Nee, gelukkig niet, want uh, met name de woningbouw, en dat hebben we het afgelopen jaar ook wel gemerkt, de stagnaties die we hadden, ja, dat heeft ons dit jaar gewoon, uh, uh, ja, zeg maar 40 medewerkers gekost, om heel plat te zeggen. Dit familiebedrijf bestaat 67 jaar. Heeft u wel eens zo'n economische storm meegemaakt? In de geschiedenis van het bedrijf hebben we natuurlijk in, de, in begin 80 was het ook ongelooflijk moeilijk. Uh, ook toen uh, uh, zijn er ontzettend veel mensen uh, uh, ontslagen. Was Het ook, uh, ook heel heftig. Toen ook een halvering van het bedrijf? Ja, dat is juist. Alleen toen hadden we het wel over een ander soort van crisis. Dus het was toen even heel snel dat het heel slecht ging. En je merkt bij deze crisis dat het toch wel heel hardnekkig, langdurig is. En ik denk ook niet dat we nu kunnen spreken van uh, wachten op uh, uh, hoe het weer was. De markt zoals die ooit was, komt niet meer terug? Niet in dezelfde vorm. Nee, ik denk dat de, de opdrachtgever, de klant, die verwacht ondertussen iets anders. Wat verwacht hij dan? Voor het prijsniveau van vandaag. Oh jee, het moet allemaal weer een stuk goedkoper. Het moet goedkoper, maar het kan ook goedkoper. Het kan efficiënter, maar dat moeten we zoeken en innoveren. En dat is weer een voordeel van deze tijd. De Noodbreekwet, je moet nu wat doen om overeind te blijven. En je ziet nu dus ook geweldig mooie innovaties ontstaan. Nou, noemt u ze voorbeeld. Wat wij hier ontwikkeld hebben is een bouwsysteem waarmee je in feite als lego blokken gebouwen in elkaar kunt stapelen. Die industrieel in een fabriek vervaardigd worden. Dus niet meer traditioneel op een bouwplaats, maar alles onderdak om buiten te monteren en in elkaar te stapelen. In elkaar te zetten. Ja, juist. Dus ook niet spannend meer, hè? Dus zo'n huis bestaat uit hoeveel delen dan? Uit uh, twaalf grote delen en die moeten daarna nog wel een beetje afgewerkt worden. Dus twaalf vrachtauto's en hop, weer een huis. En weer een huis. Maar dat is dus de toekomst. Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk wel een groot deel van de toekomst is, ja. En daar moet je op inspelen en als je dat niet doet, is het over en uit. Ja, dan zal het heel moeilijk worden om overeind te blijven, ja. Duip. S-huis, u bent van BCT-architecten. Wat voor jaar hebben we achter de rug? Een beetje moeizaam. We hebben het wel goed gehad op zich. Met, uh... Hoe bedoelt u nou? Moeizaam en toch wel goed? Ja. Nou, kijk, als je dan de ramspoed om je heen hoort... dan denk je wel eens van waar gaat het allemaal naartoe? En uh, ja, dan kunnen wij toch uh, het jaar afsluiten met een uh, positief resultaat. U bent actief in uh, de sector scholen, uh, politiebureaus... De jeugdzorg, verpleegzorg, zorgappartementen doen we ook. En zijn dat uh, de goede markten nu? Nou, kijk, de zorgen, daar staat nog een heleboel op stapel. Er zijn allerlei veranderingen gaande, ook in het overheidsland. Maar daar zit zeker groei. Uh, nou, scholenbouw, dat ligt op dit moment uh, moeilijk. Ja, dat heeft alles te maken met de bezuiniging, die, bezuinigingen die de overheid ook doorvoert. En uh, binnen de nationale politie is men op dit moment bezig met de reorganisatie. Uh, zodra dat allemaal achter de rug is, dan verwacht ik wel weer dat daar ook weer meer vraag gaat komen. Dus, uh... BCT architecten gaat deze crisis wel overleven? Ja, kijk, 2014 is, een, uh, is denk ik nog een moeilijk jaar. En ik verwacht eerlijk gezegd in 2015, uh, maar dat is meer, uh, meer gevoel... en datgene wat, wat je uit de media meekrijgt, dat het dan weer omhoog gaat. En ik zeg altijd, we hebben dan de zeven slechte jaren gehad. Dan moeten de zeven goede jaren weer gaan komen. Zo, die zit vast, hè? Dat zit vast. Goedemorgen, bij bouwbedrijf Van Dijk. Morgen gaan onze verslaggevers nog maar eens op bezoek bij Jean Verrier. En dan gaat het over de Zwarte Pieten-discussie. Dit is Radio 1. Het is precies half zeven. Hier is het NOS-journaal met Kees Groot. Op verschillende plaatsen in het land is de brandweer vannacht aangevallen... bij het blussen. Daarbij is een aantal mensen opgepakt. In onder meer Gouda, Schiedam en Rotterdam... werd een mobiele eenheid ingezet. Volgens een woordvoerder zijn er in Rotterdam... opvallend veel mensen ernstig gewond geraakt. Bij de website vuurwerkoverlast.nl zijn tot middernacht... ruim 75.000 klachten over vuurwerk binnengekomen. Volgens de initiatiefnemer is dat iets meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. In totaal kwamen er vorig jaar 80.000 klachten binnen. Schrijver, liedjesschrijver en journalist Herman Pieter de Boer... is vannacht in Eindhoven overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Herman Pieter de Boer laat een omvangrijk oeuvre achter... dat bestaat uit verhalen, gedichten, columns, romans, hoorspelen en liedteksten. Herman Pieter de Boer is 85 jaar geworden... En de effectenbeurzen op Wall Street hebben hun beste jaar gehad sinds de jaren negentig. Eerder sloot ook de Amsterdamse AEX het jaar positief af. Volgens analisten zijn er signalen dat de beurzen ook de komende maanden zullen blijven stijgen. En het weer vrijwel droog met af en toe zon en middagtemperatuur van 6 tot 8 graden. Twee minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Colorado in Amerika. Daar is het sinds vandaag legaal om marijuana te verkopen en te gebruiken. De bevolking van de staat heeft daarvoor gekozen in een referendum. Onze correspondent in Washington weet daar meer over. Wouter Zwart. Wouter, Colorado gaat als eerste staat uh, drukgebruik toestaan. Er zijn vast voorwaarden aan verbonden. Ja, absoluut. Hè. In het eerste oogopslag zou je zeggen, het is heel simpel. De winkels mogen aan iedereen uh, ouder dan 21 marihuana gaan verkopen, maximaal 28 gram voor recreatief gebruik. Dus voorheen moest je bijvoorbeeld een doktersbriefje hebben. Nou, nu mag het echt gewoon vrij verkocht worden. Uh, maar de regels zijn echt heel erg streng, hoor. Uh, de winkels moeten aan allerlei wetten voldoen. Uh, ze moeten ook lokale toestemming hebben, dus niet alleen van de staat die het goed vindt, maar bijvoorbeeld ook het dorp of de stad waarin die winkel uh, heel Heel veel belasting gaan betalen. Kortom, het zijn allemaal zulke strenge regels. Er zijn pak een beetje zo'n 20, 200 winkels. die een licentie van de staat hebben gekregen. maar eigenlijk maar een stuk of acht. hebben tot nu toe hun papieren op orde. om echt vanaf vandaag te gaan verkopen. Maar het gaat dus gebeuren. vanaf nou ja, nu eigenlijk. Hè? dan kunnen ze dat gaan doen. Wat voor soort winkels zijn dat? Ja, je moet niet denken aan uh, shops zoals in Nederland... want daar mag je ook de drugs uh, nuttigen. Dat mag absoluut niet hier. Uh, de, de gebruikersregels zijn weer heel anders. De drugs mogen alleen thuis gebruikt worden. Dus niet in een coffeeshop, niet in de winkel zelf, ook niet uh, buiten op straat. En dat maakt het dus uiteindelijk dus voor bijvoorbeeld drugstoeristen, die hier natuurlijk in grote getalen naartoe gaan komen, wel een beetje lastig. Ja, want die kunnen dus eigenlijk nergens uh, dit uh, een jointje roken. Hè. Ze mogen het bijvoorbeeld ook niet meenemen over de grens naar een andere staat, waar zij dan wonen. Want in een andere staat is het uh, nog wel verboden. Dus ja, ze moeten heel creatief uh, gaan nadenken bij, bij vrienden in de staat zelf misschien dan een jointje gaan roken. En mensen hebben via een referendum hiervoor gekozen. Zijn er zoveel rokers daar? Ja, ik moet je zeggen over het algemeen uh, is zeker onder jongeren en dan heb ik het echt ook over middelbare scholieren die dus überhaupt dat eigenlijk helemaal niet mogen, uh, is het uh, recreatief drugsgebruik uh, behoorlijk groot. Dus men uh, is ook een beetje bang dat dit ook allerlei uh, mensen naar de staat zal trekken die dat eigenlijk helemaal niet mogen uh, en, en dat dat dus uiteindelijk toch weer illegaal gedrag in de hand werkt. Dus er zijn zeker ook organisaties die uh, ja, vrezen met vrezen uh, dat het uh, dus verkeerd uh, gedrag in de hand gaat werken. En zij zijn ook nog steeds van plannen om ervoor te zorgen dat deze wetten worden teruggedraaid. Maar voorlopig ja, hebben ze het daar heel moeilijk mee, omdat eigenlijk ook de federale overheid heeft gezegd, kijk, federaal is het nog steeds verboden, maar als jullie in Colorado dat nou per se willen, zullen wij Colorado niet vervolgen en gedogen wij als het ware dat jullie iets doen wat federaal gezien niet mag. En die strenge voorwaarden, Wouter, hoe gaan ze dat controleren? Heel veel politie heel veel politie. Uh, ze zijn nu op dit moment bezig om op bijvoorbeeld uh, grote kruispunten of in de buurt van die winkels, maar ook bijvoorbeeld, ja, je moet denken aan de grenzen van de staat. Uh, veel politiemensen neer te zetten om ervoor te zorgen dat drugstoeristen dat spul niet alsnog door het hele land gaan verspreiden. Want dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling. Uh, en uh, ook op het Vliegveld zal het heel erg druk zijn met politie. Reken maar dat die staatspolitie heel erg hun best gaan doen om die regels uh, uh, te handhaven, want ze willen natuurlijk niet dat de federale overheid Overheid uiteindelijk dan toch nog zegt. hey jongens, jullie hebben het eigenlijk verknald, jullie kans, we verbieden het alsnog. Is het nou een voorbode voor andere staten? Ja, het is nog moeilijk in te schatten of er meerdere staten zijn die zo ver zullen gaan. Er is wel degelijk, moet ik zeggen, landelijk een soort trend waar te nemen waarin je ziet, uh, zeker ook door uh, de, de, de kracht en de macht van steeds meer jongeren die zich ook voor de politiek interesseren, dat er in andere staten ook gestemd wordt voor meer losse regels uh, ten aanzien van het gebruik van, van softdrugs te zijn. Bijvoorbeeld staten zoals de staat Washington in het uiterste westen die uh, er ook voor kiezen om drugs... Uh, in zekere zin uh, toe te staan, maar meer als een soort gedoogbeleid. Colorado is echt de eerste staat waar het gewoon legaal wordt. Dankjewel, Wouter Zwart vanuit Washington. Het is even wennen voor jongeren onder de 18 jaar. Sinds middernacht mogen zij geen alcohol drinken of bestellen in de kroeg. En de nieuwe maatregel stelde de afgelopen uren een hoop café-eigenaren... gelijk al voor een dilemma. Want het oude en nieuw feest afgelopen nacht moest natuurlijk wel doorgaan. Het is 31 december, oudjaarsavond in Den Bosch. En de meeste kroegen zijn nog niet eens open. Maar opium op de parade is wel vol. Een besloten feest waar flink gedronken mag worden. Nou ja, ik moet nog uh, ja, afwachten tot ik wel mag drinken. Ja. Maar ja, het is wel dat uh, om uh, als je 17 jaar bent... dat je wel de smaak van alcohol hebt geproefd, om het zo maar te zeggen dat dus je dan moet wachten totdat je 18 bent. Om 12 uur, klokslag 12 uur, van oud opnieuw dus, is er een nieuwe regel van kracht. Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol meer bestellen in de kroeg. En dat is voor sommigen een flinke tegenvaller. He, ik, vind, uh, ik heb het zelf niet echt problemen mee. Maar dadelijk van mijn vrienden, die zeggen van ja ik ben over een half jaar geen alcohol meer te drinken. Dus die hebben het wel zwaardig. Ik denk dat, ja, dat, dat de het wel ja, de nieuwe jaren een beetje verpest. Jorieke Vogel en Luc Vernooy. Jullie zijn uh, de eigenaars hier van Opium. Uh, hoe gaan jullie om met die deadline? Want ja, 12 uur is 12 uur, dan is het 1 januari. En dan mogen kinderen, jongeren, onder de 18 niet meer drinken. Dat ja, klopt. Hoe ga je dat oplossen? Uh, wij werken met bandjes. We hebben een onderscheid gemaakt tussen 16, 17 en 18+. Plus. En ja, daar gaan we ook streng op toezien. En die aan de deur wordt gecontroleerd of je 16 of 17 bent. Dan krijg je een zilverkleurig bandje. Bij je 18 krijg je goudkleurig bandje. Ja. En dan mag je dus ook alles bestellen. Nu is het 12, nog geen 12 uur. Nu is er nog niets aan de hand. Het is wel een beetje sneeuw voor degenen onder de 18 die kunnen straks niet mee proosten als het auto nieuw is. Ja, daar hebben wij ons uh, proostmomentje zojuist al gehad eigenlijk. En uh, daar willen wij natuurlijk de 16, 17-jarigen niet ontnemen. Ze mogen het nu legaal gezien nog wel en straks om 12 uur niet meer. Um, ja, het is heel sneu eigenlijk. Maar aan de andere kant misschien ook wel een goed initiatief. Oké okay, mensen, het is nog geen 12 uur, maar omdat niet iedereen 18 is, doen we ons mensen nu alvast. We gaan lekker met z'n allen proosten. Ik zeg heft het glas. Nee, en ik wens jullie allemaal een oude alle. Alle beste 2014 en een hele mooie stapavonden hier in Café Open. Ik wens jullie allemaal een super geweldig 2014. Op jullie gezondheid. Annie Kerstens, u bent toezichthouder nu in het centrum van de bos op deze oudjaars-nieuwjaarsavond. Ja. Waar letten we op? Het speerpunt op het moment is de nieuwe drank- en horecawet. Ja, want die nieuwe drank- en horecawet houdt onder andere in dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer mogen drinken. Ja, ja. Wat, wat gaat u vanavond doen? Hoe, hoe, hoe treedt u op? Nou, we gaan nou vanavond eens kijken hoe hebben ze het allemaal voor elkaar, hoe doen ze het, hoe lossen ze het zelf op, welke middelen hebben ze daarbij gebruikt. Spreken ze aan, we vragen even hoe is het, even nieuwjaar wensen. Maar mocht de situatie zijn dat we zeggen, nou jongens, dit kan echt niet, dan spreken we ze daarop aan. En eventueel als het zo ernstig is te zeggen, nou hier wordt volgende, volgende dag een waarschuwing of een dwangsom erop gemaakt. En dan uh, komen het daar de volgende dag op terug. Ja. Maar dus dan zelf gaan we daar dan die, die confrontatie aan, want dat, dat heeft je nut op dit moment. Uh, maar het, wordt het wel aangezegd. De klok heeft geslagen en het grootste gedeelte van het vuurwerk is afgestoken. Het feest in het café in Den Bosch gaat verder, maar dit keer wel aangepast. Bandjes aan de deur. Wat, dan kan ik daar ook naar buiten? Ja, ik er mee naar buiten en naar binnen. Ik kan alleen geen elke mee halen. Alsjeblieft. Ja. fijne avond. Wat voor bandje heb je nou gekregen? Voor uh, 16 plus. 16 plus, dus dat is niet 18 plus? Nee, dat is niet 18 plus. Wat nee. nee. betekent nu voor jou deze avond? Niet drinken. Hoe vind je dat? <laughs> ja, kut. <laughs> oh, kut. Heb je thuis een extra bolletje genomen? Ja. <laughs> dus je komt in ieder geval goed gemutst hier de kroeg binnen. Ja, Veel plezier. Bedankt. Zij met de pret voor onder de 18. Geen alcohol drinken of bestellen in het café. U hoort een bijdrage van Paul Sanders. Zometeen meer over de Sylvestercross. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar dat is de laatste atletiekwedstrijd van het jaar. Eerst Robert, Robert Palmer. Bijna kwart voor zeven. In Soest werd gisteren de Sylvestercross gelopen. Traditioneel de laatste atletiekwedstrijd van het jaar. Het sterke deelnemersveld kende een opvallende naam. Adrienne Herzog. De atlete raakte deze zomer in opspraak... toen het tijdschrift Vrij Nederland haar van dopinggebruik beschuldigde. Het was niet voor het eerst dat ze onder vuur lag. De Atletieke Unie besloot daarom in overleg met de atleten... tot een afkoelingsperiode die nu is beëindigd. Voor het eerst sinds lange tijd stond Herzog dus weer aan de start... van een atletiekwedstrijd op Nederlandse bodem. Little bit, back. One line. One line. En wat zijn we blij dat zij er is met startnummer 101, Adrienne Herzog. Daar nou, zijn we blij mee. Zij won in 2007, 2008 en 2009. Ze was derde bij de ek Kost in 2012. Mevrouw Perl, en dan zijn ze weg. Met uw applaus voor de 6000 meter. De drie rondes. Van twee kilometer maar liefst. Adrienne, weer een wedstrijd in Nederland. Ja. Wat geeft jou dat voor gevoel? Ja, superleuk. <laughs> ik ben super blij dat ik, uh, uh, dat ik hier heb kunnen lopen. Het is altijd een heel belangrijke en bijzondere cross voor mij. Want ik hier vanaf mijn zestiende al in het vrouwenveld meeloop. Zag je er ook tegenop? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Was... Welk opzicht? Uh, natuurlijk uh, een heel onrustige periode rondom mij geweest. Dus... Uh, Zag er natuurlijk tegenop, um, vooral pers. Wij kijken naar de bosrand en we zien daar dat uh, drie dames bezig zijn om zich af te scheiden. En daarachter zien we dan een groep, ik denk van een dame of vier, vijf. In de kopgroep is het volgens mij op de derde plaats die van Hassan. Ik dacht ook Adrienne naar gezien te hebben. Maar daarvoor is het nou iets te ver weg. De basis van die onrustige periode waren beschuldigingen in het uh, tijdschrift Vrij Nederland. Ja. Hoe is de stand van zaken wat dat betreft nu? Ik heb geen idee. Uh, na, dat, na dat artikel, uh, dat is uiteraard een grote schok voor mij. En uh, that's it. Maar heb jij een gevoel gehad van ik moet terugvechten, ik moet er wat tegen doen? Nee, nee. Um, sowieso is dat een onmogelijke positie. Er is niks terug te vechten. tegen Wie moet ik vechten? Wat ik zeg en wat ik doe uh, maakt op zo'n moment uiteraard helemaal niet uit. Uh, het enige wat ik erover te zeggen heb, dat het niet mijn e-mails zijn en dat ik die e-mails nog nooit heb gezien. Dus uh, dat is het enige dat ik erover te zeggen uh, en dat het u doet, uh, denk ik. Maar ook nooit overwogen om gewoon het Vrij Nederland een proces aan te doen? Ja, daar hebben we alles aan gedaan. Is het een leerzame periode voor je geweest de afgelopen maanden? Misschien, uh, maar dat is een, uh, ja laten we daar niet op in gaan. Nou Misschien, ja, je leert uh, ook je vrienden kennen. Uh, ja, dat is een goede. Is, goeie... is dat gebeurd? Um, ben jij in mensen teleurgesteld, ben je in mensen eigenlijk aangenaam verrast? Um, ja, ik, ik, ik denk dat ik wel een idee heb waar het, het verhaal vandaan komt, ja. En uh, dan kunnen we aan een uh, ex-vriendje denken <laughs> en het is enigszins triest, ja. Derde, terug van weg geweest in Nederland. Na een vermoeiende reis gisteren uit Colorado, uit Bolden. Adrienne Herzog, dames en heren. Geweldig applaus, verdient het. Derde plaats, 1-2 en 3 zijn binnen. Ja. Is ja. achter toe, nee. Schoonmaken. En de pers mag eraan. Gaan we weer vaker zien in Nederland? Uh, ja, ja, zeker de komende maanden. Ja. Ik ben helemaal uh, geswitst naar de weg. Um, al loop ik misschien volgend jaar EK Cross ook nog wel. Maar um, in principe is mijn focus echt de weg. Um, en uh, ik loop um, Egmond, halve marathon. Straks uh, 12 januari. Dus ik blijf in Nederland tot dan. En ik wil in 2014 de eerste marathon lopen. Op drie, geëindigd. Ze is weer terug, Adrienne Hetzel. De silvestercross is bij de vrouw gewonnen door Sivan Hassan... en bij de mannen was de Belg Abdi Bashir de snelste. Een bijdrage van Floris van Hoorn, hoorde u. Het is 1 januari, zal u niet ontgaan zijn. Betekent dat vanaf vandaag weer een groot aantal nieuwe regels... nieuwe wetten, nieuwe geboden en nieuwe belastingen gelden? Bert van Sloten zet ze gedurende deze uitzending op een rijtje. De meest in het oog springende verandering is natuurlijk de drank- en horecawet. Wat ga jij doen? Niks? Weet je toch? Inderdaad, niks yes. is de afspraak. Niet roken, niet drinken onder de 18. Oftewel, kinderen onder de 18 jaar mogen geen alcohol meer drinken. En ook de minimumleeftijd voor de verkoop van tabak gaat omhoog. Ho, ho. Wat spreken we nou af? Ja, niks. Dan hebben we een afspraak. Ja. Heel ja, plezier. Inderdaad, niks is de afspraak. Niet roken, niet drinken onder de 18. Behalve in Katwijk dan. Wij hebben hier uh, te maken met uh, veel uh, jongeren die gewend zijn uit te gaan. In het centrum. Als we die jongeren die al gewend zijn om daar naartoe te gaan, als we die in één klap daar uh, gaan bepoeten en zeggen die mogen daar niet meer naar binnen, dan uh, vrees ik overlast en vervelende situaties. De burgemeester wil daarom een overgangsregeling. Dat vinden de ondernemers een goed plan. Wij vinden het heel belangrijk dat uh, gasten die bij ons... bijvoorbeeld al anderhalf jaar lang klant zijn, dus uh, gasten van uh, 17 jaar... dat ze ja, die paar maanden, dat ze nog uh, onder de 18 zijn... nog gewoon bij ons klant kunnen blijven. Ook de geldboetes als u de wet overtreedt gaan omhoog. Te hard rijden, rijden onder invloed, maar ook overtredingen op het water... en gejoemel met de administratie. Keerspolitie, u hebt het enig idee waar wij u aan de kant hebben. De goedkoopste boetes gaan omhoog van... Maximaal maximaal 390 euro naar 405. En in de duurste categorie wordt het maximale bedrag voortaan 810.000 euro. maar het tot voor gisteren nog maximaal 780.000 euro was. Het is echt dom. Ja. Ik ga u één bekeuring geven. Maar ja. nou goed, de boodschap is duidelijk. Alsjeblieft. Ik krijg een accepteerokaart, thuis mag je betalen, is alles gedaan. Ja. En als u geld geeft aan een goed doel, dan hoop ik dat u heeft opgelet. Want kleine goede doelen moeten vanaf vandaag via hun website inzicht geven in het financieel reilen en zeilen. Doen ze dat niet, dan kan de Belastingdienst maatregelen treffen waardoor de giften niet meer aftrekbaar zijn. Vanaf vandaag moeten trouwens ook de namen van mensen die grote sommen geld geven openbaar worden gemaakt. En ook de hoogte van de schenking moet openbaar worden. En dan naar de landbouw. De mest met name. Vanaf vandaag mogen boeren niet meer mest produceren... dan ze op eigen grond kwijt kunnen. De enige uitzondering is als aangetoond kan worden... dat ze de mest via een vast contract kunnen afvoeren. Welkom bij de Belastingtelefoon. De AOW-leeftijd gaat vanaf vandaag ook langzaam omhoog. Vanaf vandaag krijgt u AOW op uw 65ste en twee maanden. Als u uw burgerservice-nummer bij de hand heeft... kunnen wij u sneller helpen. U hoort nu een keuzemenu met drie mogelijkheden. Ontslag heeft dit jaar ook gevolgen. Niet alleen voor u, als u onverhoopt zonder werk komt te zitten. De Viskers heeft namelijk ook belangstelling voor een mogelijke ontslagvergoeding. Voorheen kon dat via constructies worden ontweken... maar nu moet er direct afgerekend worden bij de Belastingdienst. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Maar er is ook leuk nieuws van financiën, Met name voor ondernemers. Zo wordt het verlaagde btw-tarief voor arbeidsloon bij het verbouwen en herstellen van woningen nog een jaar verlengd. Over het loon hoeft slechts 6% btw, het lage tarief, te worden betaald. En er is ook een reorganisatie bij de brandweer. Het moet efficiënter en effectiever en er wordt bezuinigd. Een half miljoen euro wil de politiek besparen. En dus komen er minder brandweerkorpsen. De brandweer is vanaf eind dit jaar niet langer een verantwoordelijkheid van de gemeente... maar komt onder de paraplu van de veiligheidsregio. Die reorganisatie werd in gang gezet doordat sommige korpsen... in de rest van het land slecht met elkaar samenwerkten. Gedwongen ontslagen vallen er niet. Wel zijn veel brandweercommandanten bang dat veel brandweermannen zullen afhaken. En nou ja, zelf noemen ze het liever een regionalisatie. En dan de oude auto's, de oldtimers. Die moeten vanaf vandaag ook belasting gaan betalen. Voor oldtimers op uh, benzine maximaal 40 jaar oud. Daarvoor moet maximaal 120 euro aan wegenbelasting per jaar worden betaald. Onder de voorwaarde dat je ze in de wintermaanden binnen laat staan. En vandaag gaan ook de benzineprijzen omhoog. Benzine wordt anderhalve cent duurder. Diesel 4,5 cent en LPG ruim 9 cent. En natuurlijk gaat er nog veel meer veranderen. Hele overzicht met alle veranderingen is te vinden op nos.nl. Ja, en nog meer veranderingen op het gebied van uw auto hoort u na half acht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot negen uur het NOS Radio 1 Journaal. Of celebration, the secret code is cosmic love, shining to the vibe, bright is the night. We welcome cold Slovanka hoort u met Lockdown. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Geen kranten op deze nieuwjaarsochtend, maar op internet uiteraard nieuws over afgelopen nieuwjaarsnacht. Veel websites schrijven over de 51-jarige man uit Medemblik. Die is overleden na een vuurwerkincident. Het is nog oh. onbekend wat daar gebeurd is. Een buurvrouw van het slachtoffer vertelt aan RTV Noord-Holland dat de man drie kinderen had. De jaarwisseling in de regio Rotterdam is volgens het Algemeen Dagblad op zijn minst rumoerig verlopen. Er zijn vooral veel vuurwerkslachtoffers gevallen. Ook zijn er vernielingen verricht en waren er opstootjes. Er waren tenminste tien aanhoudingen in Den Haag en Gouda. Op de site van RTV West is te lezen wie daar zijn aangehouden en waarvoor. In Gouda werden brandweerlieden met vuurwerk bekogeld. De politie heeft, zoals de omroep schrijft, met de lange lat de uh, feestgangers verdreven. Met harde hand ook. Twee mensen zijn daar aangehouden. The Guardian heeft een uitgebreid verslag over het wel en wee... van de opvarende van het Russische schip, de academic Shokalitsky... dat vastzit in het zuidpool -ijs. Twee journalisten van de Britse krant zijn ook aan boord... dus die houden de ontwikkelingen nauwgezet bij. Ondanks het ongemak hebben de tientallen wetenschappers... journalisten en toeristen een flink feestje gevierd de afgelopen nacht. Vastzitten in het huis klinkt zo slecht nog niet. Het bleef nog lang onrustig op het schip, denk ik. Ja, voor voorraad alcohol was het niet op. Inmiddels hebben de opvarenden wel hun tassen inmiddels moeten pakken. Waarschijnlijk zullen ze binnenkort per helikopter worden geëvacueerd. Het schip gaat voorlopig niet loskomen. Wilt u terughalen wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar? Op de site van Trouw kunt u door een aantal belangrijke momenten klikken. Een van die momenten is het aftreden van koningin Beatrix. Met de woorden: Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven. In de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn, kondigde ze op 28 januari haar aftreden aan in een televisietoespraak. Zo dadelijk. Na zeven uur hoort u meer over dat vuurwerkslachtoffer uh, in Medemblik. Bellen we daar en met de politie om te horen wat daar is gebeurd. Meer trouwens over de afgelopen nieuwjaarsjacht. Een nacht, de oude nieuw viering en wat daar allemaal is gebeurd. En we komen ook nog even terug op de nieuwjaarstoespraak van Russische president Poetin. Blijft u luisteren.